Kees Groot met het NOS-journaal. ...zijn banen verdwijnen. Nieuwe computersystemen gaan een hoop speur- en rekenwerk overnemen. Dat moet ook leiden tot exactere belastingaanslagen... en minder belastingontduiking. Staatssecretaris Wiebus heeft al eerder aangegeven... dat hij de belastingdienst verouderd vindt. De Tweede Kamer wil uitleg van premier Rutte over uitspraken van oud-staatssecretaris Teve vandaag in het Parool. Die zegt dat hij wel degelijk aan een topambtenaar van justitie heeft gemeld welk bedrag er met de deal met drugscrimineel Kees H. was gemoeid. Dat was 4,7 miljoen euro. Volgens Teven heeft minister Opstelter er bewust voor gekozen dat niet aan de Tweede Kamer te melden. Minister Dijsselbloem wil ook dit jaar met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP overleggen over de begroting. De afgelopen jaren sloot het kabinet akkoorden met die bevriende oppositie om verzekerd te zijn van een meerderheid in de Eerste Kamer. Het is waarschijnlijk dat de coalitie in de nieuwe Senaat ook met D66, ChristenUnie en SGP geen meerderheid meer heeft. Bij een huiszoeking in Roosendaal is gisteren 700.000 euro gevonden. De politie wilde in het huis een 18-jarige man aanhouden... die zou betrokken zijn geweest bij een gewapende overval op een supermarkt. De verdachte was op het moment van de inval niet thuis, maar heeft zich later gemeld. Of een deel van het gevonden geld bij die overval is buitgemaakt... kon de politiewoordvoerder niet zeggen. Burgemeester Som van Kerkrade wordt beveiligd vanwege bedreigingen. Dat bevestigt het openbaar ministerie. Volgens de regionale omroep L1 is de kans groot dat de bedreigingen door leden van de Hells Angels zijn gedaan. De burgemeester sloot vorige week een pand van de motorclub. Dat gebeurde omdat de spanningen tussen verschillende motorclubs in het zuiden van het land waren opgelopen. Het weer, afwisselend zon en buien, mogelijk met onweer en hagel. Vanavond wordt het vaker droog. Morgen zo'n beetje hetzelfde beeld. Vanaf donderdag minder buien. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is een vrij drukke spits. De meeste vertraging in het verkeer rond Rotterdam en in het midden van het land. De files met de meeste vertraging staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Blarikum en Af Bunschoten 10 kilometer. De A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Barneveld en Eenbrugge, 8. A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Naarden en Knopen Diemen, 7. A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht, 9 kilometer. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Amstelveen en knooppunt 2 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Maarsberg en Afweer Oosterbeek 7. De A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Zoetermeer en knooppunt Prins Klausplein 7 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A13 van Den Haag naar Rotterdam, daar is de vertraging een kwartier. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Zwijndrecht en rotterdam Noord 6 kilometer file. A20 Gouda richting Hoek van Holland, voor plein 4 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht.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 www.zfmzandvoort.nl TFM.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 We zijn bijna ineens zo goed, oeh. Bij elkaar en ik weet niet wat ik doe, doe. Hoe zijn we hier? Don't own it. Uh -huh. Don't beg about it. Come show me. Come on, dance. Don't uh -huh. own it. If you've said and flown it.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 Fireball. because